Het gezonken schip ligt niet in de haven van Antwerpen. Volgens een woordvoerder heeft de haven er ook geen last van. Het is al het tweede olielek bij Antwerpen in ruim een week. Gerard Joling is gisteravond tijdens een optreden op de vuist gegaan... met iemand die bier naar hem had gegooid. Dat gebeurde in het Overijsselse Boer Haar. Op beelden is te zien en te horen dat de zanger de jongen op het podium vraagt... waarom hij het bier gooide. En nadat de jongen heeft gezegd dat hij het bier niet lekker vindt... reageert Joling met de zin, weet je hoe dat voelt, en gooit een biertje terug...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 just a chance to win your heart you could set the bar beyond the stars i'll do anything Hold your hand and call you mine I'm trying to be your man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 I'm just really. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Rock me baby. George McGray. Ja, dat Ken is. Ken jij het nog? Ja, is een tijd ja geleden, dat is tijdig. Was er ik net ben. over. 74 waarschijnlijk. Dus uh, dat Very is uh, echt. Ik was 20. Ja, uh, niet te geloven. Uh, George McGray. Uh, we gaan George door met ons 74. programma. Het is 10 voor half uh, uh, Welkom terug allemaal. We zitten hier met. Uh, uh, Hele Jansen en Marjan zitten we? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom Goedemorgen. zitten we er? Oh, draai je microfoon. Ja, draai microfoon. de microfoon. Ja, perfect Marjan. Uh, waarom zitten we er? Want uh, ja, helaas komt de kinderkunstlijn tot een einde. Ja. Dat was wel even schrikken. Want jullie ja. kunnen we makkelijk nog... Uh,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 Ja, ja. Jij, jij was al begonnen met schilderen. Ja. En eh, ik was bezig met mozaïek. En toen zei Ingrid, is het niet leuk als je ook mozaïek doet op de school? Ja. Nou, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt, maar dat zijn pakken tegels. En ik weet er alles van. En slaan. En <laughs> mijn mijn vader was de kampioen in. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus eh, het is een hele hoop werk geweest. En, en dan zie ik nu foto's van bijvoorbeeld... Eh,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 En, uh, die, Eigenlijk nog symbolisch. Het was ja. super symbolisch. Alleen die kinderen, zoals heel net zegt, hadden het bedacht om die musicaliedjes af te spelen. En wij allemaal constant in de stress of het geluid niet te hard is. Ja. Van dansende en zingende kinderen. Ja. Nou, dat vind ik een gospel, Echt ja, een gospe ja, in ja, de ja. Nou, We hebben wel veel decibels gehaald hoor. <laughs> ja, toch wel? Ja, want we hadden DJ en Lady Mix.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 Kinderkunstlijnveiling. Alle, kind, kinderkunstlijn alle mm. schilderijen werden geveild. Pieter Jouwstra, die was veilingmeester, deed hij fantastisch. Maar het weer was iets beschamend. Het was wat koud, een paar druppeltjes. En wij hadden dan die nieuwe dorpsomroepen. Hoe heette hij elke weer? Ja, Kuiper. Ok. Kuiper. Ja, Kuiper, ja. Oké, okay, ja, op een gegeven geef... moment. gedaan. Nou, dus, op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment, een anekdote van de kinderkunstlijn. Wij dachten, waar is nou die kerel met die kling? Die moet <laughs> gewoon tussen die veilingen door. Moet hij die, die mensen op uh, uh, uh, peppen om te kopen? Dus uh, Emmie en Engel... En Engel, gaan jullie eens kijken waar die vent zit? Zat hij in de hemel chocolademelk te drinken? <laughs> <laughs> Omdat hij het te koud had. Dat zijn van die he, heel ja, we, we hebben heel, wat meegemaakt. Ja. Hè? Pot voor drie dubbelen nog een keer. Ja, ja, jullie hebben wel altijd geprobeerd om het... Uh, zichtbaar te houden, zeg maar, die, die bankjes te beschermden. Ja, ja. Dat Bleie was natuurlijk. Hek. Ja, en dat deed, die, hekjes, hekken, hekken, ja. die hekjes ja. Bij, ja. Uh, bij de Oekraïne, Oekraïne opvangen, onder ja. andere en uh, ook bij, bij uh, op de boulevard bij de ja. bij de boot, zeg maar. Ja. De, waar, ja. waar die boot, maar dat uh, nog niet, hè? Oh, dat mocht niet. Uh, dat was uh, horizonvervaling volgens iemand uit Haarlem. Oh. De van de ja. van Nou, ja, dan moeten ze ook die windturbines weghalen, toch? Mm, daar ja. zijn we ja, naast. Nou, een zwemmen. Dat aan n is een En zwemmen. We een, <lacht> <op. En> een <lacht> beetje <lacht> ongenuanceerd <al> bezig. <lacht> ja. slaat weer als het lang over varken. Nee, maar dat, dat, dat, dat vind ik toch wel interessant. Dat je, dat je iets achterlaat, zeg maar ook, toch? Ja. ja en dat Oekraïne bij dat Curidex-terrein uh, toen. dat heeft ons beiden zeer geroerd, ja. hè? Ja.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 op, op zo'n opvanglocatie. Ja, met de c hè, Onder leiding van de c oh. Ja, toen hadden we het kn knap zwanger. Ja, uh, uh, uh. En er zijn we best wel... in die 27 jaar... hebben we fantastisch gehad. Oh, werkelijk, ja. werkelijk fantastisch. Met, uh, maar goed, de, de achterliggende dag... Dat was altijd om kinderen... Ja. in contact te brengen met kunst. Hè. Mm -hmm. Ja, maar ook thema's. weet je. Ja, ook thema's is, inderdaad. Leuk, uh, fijn om in je eigen dorp te wonen... Uh,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 In een inleidend <laughs> gesprek. Maar in die, in die, die, in die theorie les kan je al wat plaatjes meenemen of wat uh, met een beamer uh, produceren. Dus je kunt al de geest een klein beetje vrijmaken voor iets wat dan thematisch um, vereist wordt om vereist, geschilderd zou kunnen worden op een doekje. Mm. Ik hoop alleen, en dat is onze wens, heel hè, met, met heel ons hart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 En nog wel een aantal andere plaatsen, omdat het toch wel verdoemd we ook, ook nog bedacht om een keer bij een jeugdgevangenis les te gaan. Oh ja, ja, ook. Toen dacht ik ook: ja, maar als wij het moesten, ik daar gaan doen en we komen dan met hamers en met. Uh, ja, ja. En, en daar moet je dan allemaal op gaan ja. letten. Dus ja, ik daarvoor een projectplan ingediend ja. om dat te doen. Ik zie het ons meteen doen. Ja, ja. hadden we ook ja. gedaan trouwens. Ja. Ja.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 Erg leuk. Ik hoop dat een ander het oppakt. Ja, Dezelfde ja. inzet en lef die wij hadden vroeger. Het, wij spreken over vroeger nu, heel. <laughs> Laatste vraag: gaat het goed met cultureel standvoort? Uh, vinden nee, jullie? Ja, ik zit er middenin voor uh, beleving. Ja, dat weet met ik, ja, natuurlijk. Met, ja, ja, met de café en met uh, de krocht, natuurlijk. Um, echt mega druk. Ja. Er komt een uitspraak, hè, de krocht? Ja. Ja, die komt Over de binnenkort komt die en dan daar moeten we het mee doen. Maar dat ja. Zegt die rechter op de televisie ook altijd. Ja. En ik weet niet welke kant het uitgaat. Maar ik hoop gunstig. En dan kunnen we uh, lekker doorprogrammeren. En wat zou gunstig zijn als. Uh, gunstig is jullie, dat we probleem? even goed uh, een geluidswand uh, aanbrengen. Ja. En dat we gewoon door kunnen gaan met programmeren. Want ja. we gaan echt als een speer. Ja, gaat op zich goed. Ja. En dan bijvoorbeeld, maar dan moeten we het er echt mee ophouden. Want ik zie iemand anders. Ja, dan moeten we uh, tussen ja. ons houden. Ja? Het theaterweek, uh, dan gaan we daar ook combineren om creatieve workshops te doen. Oké, okay, leuk. Dus lekker ja. de tekentafel, maskers schilderen en weet je, we gaan wel door. Ja, ja, ja. ja, ja. En een, een, een, nog een laatste vraag. Ja, laatste vraag. Zijn, zijn er ook uh, uh, in, in die periode dat jullie dat gedaan hebben, die 27 jaar, uh, kunstenaars... Uh, dat of dat kinderen ontvogel, geweest ja, die echt kunstenaars ja. zijn geworden. Mm, daar kan ik geen definitief uh, uitslag over nee, nee, geven. Ik wel. Uh, uh, er is <coughs> een, uh, een meisje die deed dan ook mee met bijvoorbeeld de Kids Adventure Week, ja. ook in het museum. En die wil nu naar een, uh, een hogere school in Engeland okay, om okay. daar haar uh, uh, diploma te halen. Dus uiteindelijk. Uh, waar het in zit, is dat je er toch iets mee doet. En ja. met die meisjes waar ik nu mee bezig ben, die moeder die kwam bloemen brengen, die zegt, het heeft ze wel degelijk beïnvloed om die school te kiezen, want die school doet het meest aan cultuur. Grappig. Wow. Wat leuk. Ja. Ja, ze Zij zijn sowieso mooi. dankbaar, joh. Al ja. die kinderen die Geloof ik, er gewoon rondlopen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het hey ja, is dankbaar. Tuur, tuur. Ik denk dat Zandvoort jullie mogen bedanken. Ja, zeker. Ja, zeker. Voor, uh, voor 27 ja. jaar uh, Ja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 Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Zo, dat was 27 jaar uh, kinderkunst. Ja, inderdaad. En in in de, in de Rolling Stones, hoorden we net voor. In de bijna. Rolling Stones, Toch, ja, ja, inderdaad, ja, ja. ja. Zeker. Nou, bij ons zit uh, Tom van der Veen. Uh, welkom Tom, uh, de nieuwe voorzitter van Ondernemersbelangen van Zandvoort. Felisteert. Goedemorgen. Goedemorgen heren, dankjewel. Goedemorgen, ja. Goedemorgen, ja. En, uh, ja. En, uh, ja de,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 Is net een, een, een, een podcast overgekomen, hè? een ontzettend he? leuke podcast. juist ja, is het ja. leuk geworden, ja. De voice-over, die is echt uitkut. <laughs> <laughs> dat dan ben jij, dank, hè? Dank dankjewel, ja, Oh, <laughs> oh doet ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, Ik moet hem nog gaan luisteren, hartstikke leuk. Ja. Maar, uh, uh, derpje zelf ook een meegewerkt, neem ik aan. Uh, Zeker, ja. ja. Ja, voor mij zitten wij in podcast 5 of 6.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 En ik geloof dat we daarin nog kunnen groeien. Ja, over die tegenstrijdige belangen heb je bijvoorbeeld ook bij de afsluiting van de Halterstraat. Ja. Uh, nou goed, dat, dat is bekend dat de horeca daar wel, uh, uh, zeg maar, voordelen van heeft. Maar ik heb een keer een gesprek gehad met uh, de eigenariste van uh, een, een, een wasbedrijf aan het einde van de Halterstraat. Mm -hmm. Ja, die zegt van, uh, die, die weg is zo vaak dicht, het kost mij gewoon omzet. Mm -hmm. Mensen kunnen er niet bij komen en... Uh, dat, die tegenstrijdige belangen, dat, dat is lastig om daarmee om te gaan. Of valt dat mee, denk je? Nee, uh, ja, ik denk dat het lastig is. Ik uh, de, moet zeggen dat die, die hele discussie met de uh, Haltestraat, die Floor-Thomas uh, begeleidt. Dus ik zit daar niet in, in nee, nee, okay, wie, ja. wie, wie welk belang heeft. Maar ja, zo'n discussie is altijd lastig. Um, nou, ik geef gewoon het gewoon als voorbeeld over tegenstrijdige ja. belangen. Ik bedoel. Nee, maar ik denk dat je, je, je hebt daarin altijd tegenstrijdige belangen hebt. En voor een deel kun je daar uitkomen en hmm. voor een deel soms ook niet.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 Uh, nou, en dat zie ik als belangrijke taak voor OBS. Er mm -hmm. bestaat nu een convenant met de gemeente, ja. geme van ondernemers en de gemeente. Het convenant, dat werkt goed? Ja. ja? ja het, het, Die is onlangs vernieuwd, hè, een half ja, jaar geleden of zo. Het convenant is denk ik een goede basis om met elkaar afspraken uh, te maken, een kader neer te leggen. Waar waarvan wilt, uh, wij uh, samenwerken, wat we van elkaar verwachten.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 Dus ja, goed. zeker. Ja, oké, okay, dankjewel Tom. Nee, We moeten een <laughs> eind maken, anders worden we eruit gedrukt door het ANP. Dat is vervelend natuurlijk. Op de straat van Hormoes hè, gaan we ja, weer. Ja, he? ja. ja. <laughs> gaan we even uh, over hebben. Ja, dit, dit, dit was het wel een beetje... Gaan we, gaan we stoppen? Nog of? 24, dus jullie kunnen rusten. Oké, okay, nou ja, krijgen? goed. Uh, bedankt alle luisteraars die, uh, die weer de moeite hebben genomen om de radio aan te zetten. En geluister, oh, geluisterd hebben naar Goedemorgen. Ger, hartelijk dank. Maya, hartelijk dank voor de Hand, techniek goed, en muziek.